Wim van Lambaert heeft het over succes. Ik hoop dat u er morgen bij bent. Na het journaal van 10 uur Nederland 1. Koffiemax. Graag tot dan. Dit is Radio 1. 2 uur. Het NOS Journaal. Onno Duivene nee, de Wit. De onderhandelingen over een nieuwe ambtenaren-CAO zijn volgens vakbond Abfacabo volledig vastgelopen. De bonden gaan nu samen en met hun leden bespreken of de tijd rijp is voor een ultimatum en of de leden actie willen voeren. Volgens Binnenlandse Zaken zijn alleen de gesprekken over het loon mislukt. De partijen zouden volgende maand wel verder praten over maatregelen om de gevolgen van de bezuinigingen op te vangen. Minister Donner wil dat de Rijksambtenaren er twee jaar lang geen loon bij krijgen... De bonden zijn het daar niet mee eens en blijven bij een looneis van 2% voor dit jaar. In het centrum van Cairo zijn gevechten uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak. Ondanks een oproep van het leger om de demonstraties te beëindigen... zijn er ook vandaag weer duizenden mensen op het Tahrirplein. Zij eisen dat de president onmiddellijk vertrekt en niet pas in september zoals hij gisteravond bekendmaakte... Voor het eerst zijn er nu ook aanhangers van Mubarak op straat... al worden die volgens de tegenstanders daarvoor betaald. Ook de Britse premier Cameron heeft de druk op Mubarak opgevoerd. Volgens Cameron moet de politieke verandering in Egypte nu beginnen. De Amerikaanse president Obama en zijn Franse collega Sarkozy... zeiden eerder al iets soortgelijks. Op de Rijn bij Mainz varen voor het eerst weer schepen richting Nederland... langs het wrak van de zwavelzuurtanker. Zeven kleine binnenschepen zijn inmiddels zonder problemen langs het gestande schip gevaren en straks volgen enkele grotere. Al drie weken liggen in de Rijn bij de Lorelei 450 voor een groot deel Nederlandse schepen te wachten tot ze verder kunnen varen. Minister Schultz van Haag heeft enkele verkeersleiders naar Duitsland gestuurd om te helpen, zegt Rijkswaterstaat. Ze gaan onder verantwoordelijkheid van de Duitse overheid vanmiddag... zijn ze aan het kijken of er veilig langs de gekapzijde tanker kan worden gevaren. Ze kijken daarmee of dat goed gaat. Er worden proefvaarten gedaan momenteel. En aan het eind van de middag is er dan overleg waarbij de Duitse autoriteiten besluiten of er binnenkort voor alle schepen die daar te wachten, wachten liggen... of de meeste daarvan ook de afvaart mogelijk kan worden gemaakt. En daar gaan we dan ook weer bij helpen. En verder voor Rijkswaterstaat het contact... tussen de autoriteiten en de Nederlandse binnenvaartschippers. Voor het GroenLinks-congres van zaterdag hebben zich zo'n 1500 mensen aangemeld. Daarmee is het maximale aantal stemgerechtigde leden bereikt. Het congres in Utrecht gaat vooral over de missie naar Afghanistan. Vorige week steunde de GroenLinks Tweede Kamerfractie het kabinetsplan voor de missie. Een groot deel van de achterban is het daar niet mee eens. Voor het congres zijn al verschillende moties ingediend... zowel om de afweging van de fractie af te keuren als om die juist te steunen. Sinds het Kamerdebat van vorige week hebben zo'n 550 leden hun lidmaatschap opgezegd. Maar er zijn ook 400 nieuwe leden bijgekomen. Het conflict tussen de KNVB en Bayern München over de blessure van Arjen Robbe is uit de wereld. Beide partijen blijven het principeel oneens, maar hebben besloten de kwestie te laten rusten. Robbe raakte vlak voor het WK geblesseerd, maar werd toch klaargestoomd om met Oranje mee te spelen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met een lange file op de A2 vanuit Amsterdam richting Den Bosch. Daar staat dus een maarse en Nieuwegein 7 kilometer... vanwege de spoedreparatie. Bij Nieuwegein zijn twee rijstoken afgesloten. Ik heb dan ook het beste als je nog in de regio Amsterdam rijdt... omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A27 van breda naar utrecht staat bij Lexmond nog drie kilometer aan ongeluk. Wel zijn inmiddels alle reizigers weer vrij. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want door een aanrijding rijden uit tussen Den Haag en Leiden minder treinen. De vertraging loopt daarop tot ruim een uur. Worldticketcenter.nl, ook de goedkoopste hotels en autohuur. Worldticketcenter.nl.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 Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Welkom bij Dit is de Dag. Van maandag tot en met donderdag zijn we bij u op dit tijdstip... met elke dag interessante gasten. Dit is de dag dat de volgende dominosteen in de Arabische wereld lijkt te vallen. President Ali Abdullah Saleh van Jemen beloofde vanmorgen... in navolging van zijn Egyptische collega Mubarak... dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen. Al moeten de Jemenieten nog tot 2013 wachten met verkiezingen. Zij het volk wil jou niet, sta op tegen tirannie, roepen de mensen daar. Ook in Egypte loopt de spanning op. Het leger heeft kenbaar gemaakt dat de demonstraties zo langzamerhand moeten ophouden. Midden-Oosten is kundige En het is onrustig hè? op het uh, Taghiëplein. Het is heel onrustig zo te zien. We hebben hier uh, CNN aan staan, wat zien we? Ik zie beelden van uh, wegvluchtende mensen. Eh, ik zag net ook beelden van mannen op paarden die de menigte uit elkaar jagen. En er wordt be bericht dat dat aanhangers van Mubarak zouden zijn. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het op een of andere manier georganiseerd is. Want, want, want je rijdt niet zomaar op met een groep mannen paarden door de stad. Dan moet je daar toestemming voor hebben, zeg je? Ja, natuurlijk. En ja, Het is natuurlijk vreselijk, hè? want uh, dat Tagreerplein moet je zich voorstellen. Dat is een heel groot plein. Het is nog groter dan het Museumplein in Amsterdam... Uh, ja, het is een plein met een groot busstation en er kunnen ontzettend veel mensen op, dat hebben we gisteren gezien. Als daar gevechten uitbreken of als daar paniek uitbreekt, hè, dan is, is misschien de ramp niet te overzien. Dus ik, ik vind dit een buitengewoon treurig uh, beeld, moet ik zeggen. De Tweede Kamer dreigt banken met strenge wetgeving... als blijkt dat ze de zelfregulering niet op orde hebben... en dat hij geen einde maakt aan de bonuscultuur. Bestuurders van vrijwel alle banken zijn zojuist in het parlement... kritisch bevraagd of ze zich wel aan hun eigen code houden. Aan tafel Kilian Wawou, die jaren bij banken heeft gewerkt... en zich in de bonuscultuur heeft verdiept. Meneer Wawou, wat is nou uw eerste indruk? Vanochtend, vanochtend hebben de banken hun leven gebeterd? Uh, nee. Oh, uh... <laughs> dat is heel duidelijk. Dat is een kort maar krachtig antwoord. Ja, goed, straks meer... De executie van de Nederlands-Iraanse Zagra Bahrami staat niet op zichzelf. In januari werden in Iran al meer dan 60 doodvonnissen voltrokken. Correspondent Caroline Omidi is net terug uit Iran en te gast om de zaak Bahrami te bespreken en tegelijkertijd haar boek te presenteren. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Groot nieuws was dat hier, die executie van mevrouw Bahrami. Is het daar ook nieuws in Iran? Het is daar nieuws geworden op het moment dat de Nederlandse regering erg woedend is geworden. Toen werd het nieuws. Het nieuws was dat de Nederlandse regering woedend was en niet dat Zagra uh, Bahrami werd geëxecuteerd. Precies, want dat is aan de orde van de Dag helaas. Er lijkt een uh, democratische golf door de Arabische wereld te gaan. We dachten dat democratie toch echt een westerse waarde was. Want in Irak is de democratie niet echt van de grond gekomen. En in Afghanistan lukt het ook allemaal niet zo. Govert Buis plaatst ethische kantingen. Grootwaarts, goedemiddag. Een islamitische democratie, is dat volgens jou een mogelijkheid? Op zich is dat zeker een, een mogelijkheid. We hebben Turkije, we hebben... Indonesië, wat eigenlijk het grootste moslimland uh, ter wereld is... qua aantal inwoners, wat al een jaar toch een uh, behoorlijk functionerende democratie is. Ja, dus dus is het, dat, uh, het is, niet uitgesloten. is het niet uitgesloten. Dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Haar samenvatting van de gesprekken hier aan tafel horen we tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking? U kunt ons mailen, dit is de dag@eo.nl. U kunt ook reageren via Twitter... en dan kunt u het best de hashtag DIDD gebruiken. We gaan naar Cairo, naar Hans-Jaap Melissen. Die is op het tarierplein, waar wij allerlei beelden van zien op CNN. Hans-Jaap, wat voor situatie bevind jij je daar? Nou, dat is een vervelende situatie, ik wil zeggen. Um, hoewel ik nu even uh, in tegen even ben gaan staan. Want net ruik op de mensen over elkaar heen om weg te komen. En dan is het een kluwe eigenlijk van voor- en tegenstanders van Mubarak. Want dat is eigenlijk dus nieuw vandaag, dat de, ook voorstanders van Mubarak zich naar het plein hebben begeven. En ik was toevallig, uh, wat verderop ook in de stad vandaag, zag je groepen optrekken vanuit ja, wijken verder van het centrum gelegen. Vaak uh, stokken bij zich, uh, rapen stenen op, uh, maar dat doet de andere partij ook. Ze hebben net stenen aan elkaar staan gooien hier in een van deze zijstraten. En de sfeer is er wat dat betreft uh, en niet beter op geworden om het maar zo te formuleren. En ook voor mij geldt, als westerse journalist kan ik voor... Eigenlijk zelfs van beide partijen een doelwit zijn, dus uh, ik zeg maar niet tegen te veel mensen dat ik hier uh, aan het werk ben, maar nou. dat ik hier gewoon toerist ben. Zie jij ook uh, politie of leger? Ja, er is hier ook uh, politie. En er zijn heel veel mensen dat te roepen, maar die houdt zich, zover ik kan zien, hier aan deze kant van het plein afzijdig. Um, er was wat meer politie terug op straat vandaag sowieso, op allerlei plekken waar eigenlijk een soort burgerwachten uh, al stonden s'avonds. Daar staat nu ineens politie. En er hangt een helikopter, maar dat is ook al dagen zo boven de stad. En dus je ziet toch een soort slimmerheid toenemen. Het is een soort duw en trekwerk. Die, die, ja, die Mubarak-aanhangers willen ook op dat plein staan. Om te zeggen dat zij vinden dat Mubarak moet blijven. Maar hmm. daar is eigenlijk geen doorkomen aan voor hen. Um, is het een kleine maar, groep? Ja, dat... Wat zeg je? Is het een kleine groep, die Mubarak-aanhangers? Ja, dat is voor mij eigenlijk heel goed te zien. Het is absoluut een, een kleinere groep dan, uh, dan wat daar stond. Uh, dan uh, de mensen die willen dat Mubarak weggaat. Alleen het gaat verspreid over de stad. Je kunt het, dat plein vanaf zes kanten ongeveer benaderen. En, uh, dus dat is, dat is onduidelijk. Maar het is op zich een kleinere uh, groep dan, uh, dan wat er was. Ja, Hans Jaap, wij zien op CNN voortdurend uh, Schermutselingen. Is dat op het hele plein of wordt er ingezoomd op uh, kleine plekjes waar dat <coughs> gebeurt? Nee, dat is wel. Het is niet over het hele plein. Is wel, op bepaalde plekken uh, hebben de Mubarak-aanhangers uh, ingezet. En daar proberen ze het door te breken. En uh, soms staan ze ook. Uh, we moeten rustig tegenover elkaar een tijdje. Dan gaan ze ja, rustig, dan ze te schreeuwen of te overleggen. Um, ik zie net ook groepjes Mubarak-hangers die steeg induiken met stokken in de hand. En die gaan overleggen, denk ik, wat ze nu gaan doen. Of ze nog een keertje proberen om er doorheen te komen. Uh, het is nog niet zo dat er verder het leger ingrijpt. dus niet aan deze kant. Um, het zou natuurlijk door het trekwerk kunnen blijven. Maar ja, de dag is nog lang en als deze mensen in de buurt van elkaar blijven... Ja, dan, kun je, oh, dan, ga ik, dan zie ik weer een aantal mensen heel hard wegrollen en over elkaar heen vallen. Ik denk weer even dichterbij te kijken. Je ziet mensen schoppen naar elkaar en wie nou naar wie schopt. Ja. ze lijken allemaal gesperkt op elkaar. Maar jij, jij, dan ziet, dan je... ja, jij, ziet, jij ziet verder ja. niet een militaire aanwezigheid of militairen die zich in straten ja, rondom... Ja? Nee, niet die zich dus mee gaan bemoeien. Niet waar ik sta. En uh, sowieso hebben de militairen zich daar een beetje afzijde gehouden bij wat er op dat plein gebeurde door gewoon op hun tanks te zitten. Die staan er ook wel allemaal nog. En, uh, maar ja, dit soort rumoer moet je natuurlijk niet uh, eigenlijk militair uit elkaar gaan slaan, denk ik. Uh, dus ja, hier voor mijn ogen, ik kan even letterlijk beschrijven, want ik zie mannen met uh, de vlag lopen en die omcirkelen nu een paar anderen en staan te duwen en te trekken en tegen elkaar aan te schoppen. En ja, ja dat is voor en tegen. Dat, okay. Dank je wel en uh, blijf op dat plein, of niet? Hans-Jaap, als het niet veilig is, ja, en we, we, horen, we horen nog van jou later vandaag. Dank je wel. Ja. midden oosten kunnen we met u praten? Of zit u zo vastgekleefd aan het beeld dat het eigenlijk niet gaat? Ja, die beelden zijn, zijn natuurlijk wel heel interessant allemaal wat er gebeurt... maar we worden er eigenlijk niet veel wijzer van tot nu toe. Nee, nee. het zijn schermutselingen, maar veel ja, meer dan dat kunnen we op dit moment ja. niet ja. zeggen. Even het overall beeld. We zien een heel onrustig Midden-Oosten. Komt dat vroeger als een verrassing met Midden-Oosten deskundigen al jaren? Ja, het komt voor mij als een verrassing. Dus ik moet ik eerlijk bekennen. Hoe deskundig nee, moet... ben je dan? Ja. Als je de toekomst kan voorspellen, dan, uh, dan kan je heel wat meer doen. Ja. Uh, Nee, de, de, de aanleiding voor de onrust zoals het in Tunesië begon... en zoals het ook in Egypte en elders is, die, die, dat is natuurlijk bekend. Hè? De, de uitzichtloosheid voor een jonge generatie mensen... die met een goede opleiding, enzovoort. En uh, een generatie die overigens de afgelopen jaren... steeds meer kennis neemt van de wereld. Hè? Dus kan zien hoe het anders kan. Dus wat dat betreft is het niet verwonderlijk dat zoiets gebeurt. Maar ja, het zijn natuurlijk repressieve regimes... die alles uh, zeer goed controleren. En het lijkt alsof er nu, en dat is in Tunesië begonnen... een soort angstbarrière doorbroken is. Bij de mensen in het land? Bij de mensen in het ja. land, en het ja. leger, de legers lijken geen geweld te durven te willen gebruiken. Ja, nou, dat is natuurlijk het punt waar het, waar het om gaat. Hè. Wat doet het leger? En in Tunesië is verrassend snel de president van het toneel verdwenen. En dat heeft natuurlijk een soort uitstralingseffect gehad. En ja, kijk, Egypte heeft een heel sterk leger. Het is bijna een half miljoen man. Er is een dienstplicht van, uh, van drie jaar... Uh, dus als je dat leger inzet, dan is het heel goed mogelijk... om de orde te herstellen, mits dat leger gehoorzaamt. Ja, want die dienstplichtigen zijn natuurlijk ook gewoon gewone jongens. Ja, want denkt u dat Mubarak het wel gezegd heeft tegen ze... maar dat ze hebben geweigerd? Of denkt u dat Mubarak heeft gezegd, dit moeten we niet doen... dit wordt een te groot bloedbad? Ik weet niet wat er zich in het hoofd en in het paleis van Mubarak afgespeeld heeft... de afgelopen dagen, maar ik heb sterk de indruk... dat hij het niet meer voor het zeggen heeft. Uh, generaal Sleiman, die nu de vicepresident is... Ik heb de indruk dat die op dit ogenblik de lakens eigenlijk uitdeelt. En het zou wel eens zo kunnen zijn, het is speculatie hoor... maar het zou wel eens zo kunnen zijn... dat de onrust nu gebruikt zou kunnen worden door het leger... om op een gegeven ogenblik orde op zaken te stellen... om te zeggen, nu gaan wij de, de, de zaak schoonvegen... en nu hebben we een tussenbewind en schrijven we nieuwe verkiezingen uit. En we zorgen dat Mubarak een eervolle aftocht krijgt. Nou ja, dat is een scenario waarvan u zegt... dat zou wel eens reëel kunnen dat worden. Dat zou mij niet verbazen. Het leger is een sterke georganiseerde macht. Andere georganiseerde machten zijn er, ja, afgezien misschien... van de moslimbroederschap, nauwelijks in, die, uh, in de Egyptische samenleving. En het lijkt mij dat het... Uh, dat je op die manier ook uh, bloedbaden of een hele hoop ellende zou kunnen voorkomen. Ja. Uh, geweldloos. Is het dan ieder dat al die toeristen, vooral de Nederlandse toeristen, daar weg moesten? Ik heb daar weinig zicht op. Ik heb in de eerste plaats de indruk dat die toeristengebieden nog uh, redelijk gespaard zijn gebleven door de onrust. Ja. Ja, want het is de Rode Zeekust en dat is uh, het zuiden van Egypte, waar de oudheden zijn. Uh, ja, ik heb begrepen dat Nederland een van de weinige <laughs> landen is die zijn toeristen heeft teruggehaald... Ja. Maar ik kan niet beoordelen of dat nou echt nodig was of niet. Nee, oké. Okay. Even naar Mubarak. Was het een slecht president? Het hangt vanaf wat je slecht noemt. Ik vraag naar uw, uh, uw oordeel. Was het een vrede dictator die mensen in de gevangenis gooide? Ja. Geen vrijheid van meningsuiting? Ja, maar dat is natuurlijk niks bijzonders in het Midden-Oosten. Uh, ik denk, uh, als je het over democratie en vrijheid van meningsuiting hebt... dan heb je dat in gradaties. En dan was Egypte nog niet eens het slechtste. He, als je Mubarak zou vergelijken met Saddam Hussein bijvoorbeeld, dan komt hij er nog redelijk goed vanaf. Ahmadinejad? Ach, ik Iran. denk ook, ja. Hoewel ook de persvrijheid in Iran, denk ik, toch nog wel enigszins is. Nou, die, die is wel uh, heel erg ingekrimpt na de presidentsverkiezingen in ja. 200 2009. Mm -hmm. ja. En um, um, er zijn ook heel veel journalisten het land uitgezet. Ook veel buitenlandse correspondenten. Dus die persvrijheid uh, is, is echt veel kleiner geworden. Ja. Oké, okay. maar nou goed, maar in vergelijking met Iran is Egypte dus een redelijk uh, milde dictatuur? Nou ja, ik, het hangt er vanaf waar je, je moet niet een oppositiepartij oprichten. Want dan hè? heb je echt meteen een groot probleem. En de verkiezingen die worden steeds gewonnen door die ene partij, de partij van de president, met uh, fabelachtige cijfers. <lacht> ja. Dus wat dat betreft is, is het absoluut geen democratie en okay. de toestanden in de gevangenissen zijn ten hemel dus ja. laten we daar gewoon ook genieten. Laten we er even vanuit gaan dat het einde in zicht is. Uh, dat Mubarak of in september of eerder uh, opstapt. Dan is het natuurlijk de vraag, wat dan? U zei net al misschien het leger, overgangsregering. Wat, zijn er andere scenario's? Uh, ik denk dat de, dat de roep van de demonstranten uh, erop gericht is... dat er verkiezingen moeten komen. Eerlijke verkiezingen. En ik denk ook dat dat nu vanuit de Verenigde Staten gezegd zal worden. Nou, wat, daar, wat mij opvalt uit Europa, maar ook vanuit Amerika... is dat dat op termijn zou moeten gebeuren, en niet meteen. Ja... Dat kan ook niet meteen natuurlijk. Dat, er moet dus iemand zijn die de verkiezingen gaat organiseren. Er moet dus een soort overgangsregering zijn. En dat is nu de grote vraag die nu hier ligt. Uh, meneer Al-Baradei heeft zichzelf al een klein beetje naar voren geschoven... als mogelijke overgangsfiguur. Maar ja, hij is misschien in het buitenland heel bekend... en heeft hij een goede naam. Maar in Egypte zelf is hij niet zo bekend en staat hij ook nog weer een beetje model voor die elite... waar hij toch uiteindelijk ook uit voortkwam. Zijn er andere partijen, politieke partijen... of moeten die allemaal nu nog vanaf het begin opgebouwd worden? Nou, er zijn politieke partijen... Ja. maar die hebben meestal hun wortels in een heel ver verleden... en die hebben de afgelopen jaren een, een wat schimmig bestaan geleid. De Waftpartij, partij die tijdens nog uit de tijd van koning Farouk... die is altijd blijven bestaan, dat is een soort liberale partij... maar die is ook geassocieerd met de elite... De moslimbroederschap, dat is geen politieke partij in de eigenlijke zin... want die is eigenlijk verboden, maar iedereen weet dat die bestaat. En die zitten ook in het parlement? Ja, de mensen die in het parlement zitten, dat zijn onafhankelijke leden... waarvan iedereen weet dat dat okay. eigenlijk moslimbroeders zijn. Maar officieel zijn ze dat niet? Officieel zijn, zijn ze dat niet en officieel is het ook geen bestaande organisatie. Nee nee. Maar en en, algemeen... en ja, los daarvan, onder, ondergrond, zijn ze dan wel goed ja. georganiseerd? Nou ja, dat, dat wordt algemeen wel aangenomen. Maar daar hebben we weinig zicht op, omdat... Uh, in principe de moslimbroederschap een cellenorganisatie is. Ja. ja, misschien goed om even over door te praten. Want de vrees in het Westen is er ook een beetje van... ja, we kunnen Mubarak al wegsturen... maar als die moslimbroeders dan met z'n allen de macht grijpen... dan zijn we misschien niet zoveel verder. Hoe schat u dat in? Uh, op dit ogenblik houdt de moslimbroederschap houdt zich nogal afzijdig, naar het lijkt. En ik denk ook dat ze dat vanuit hun eigen belang het allerverstandigst is. Als er vrije verkiezingen mochten komen, die echt vrij zijn... waar zij ook aan mee mogen doen dan is de kans dat ze hoog scoren vrij groot. En dan kan men niet meer om hun heen als politieke macht. Maar dan zijn ze wel heel goed georganiseerd. Als ze dat nu met z'n allen kunnen afspreken... van we houden ons nu even gedimd, want dan kunnen we straks toeslaan. Het leiderschap houdt zich gedimd, laat ik het zo zeggen. Misschien ook vanwege de onzekere situatie. Want stel je voor dat het leger de macht inderdaad nu overneemt... dan is het nog helemaal niet zo zeker... dat die moslimbroederschap zijn gang kan gaan. Nee, moeten we daar bang voor zijn in het Westen? Ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik denk... Um... Als je voorstander bent van democratie... dan moet je de uitslag ook accepteren als die er is. Uh, dat vinden we moeilijk, hoor, als er een moslimdictatuur uit voortkomt. Ja, dat is het grote dilemma waar het Westen nu voor staat... waar speciaal de Verenigde Staten voor staan. Hè, wat willen we? Willen we stabiliteit of willen we democratie? En dat gaat niet altijd helemaal samen. En het, het kon best dus zo wezen dat als je vrije verkiezingen in Egypte zou houden... dat de moslimbroederschap tamelijk hoog scoren... En dat dat bijvoorbeeld ten koste zou kunnen gaan... van de relatie met Israël en Amerika. Maar is, is die moslimbroederschap... zijn dat allemaal uh, moslimradicalen... of zitten er dan gewoon vredelievende burgers tussen? Nee, zit er zitten natuurlijk een heleboel vredelievende burgers tussen. En hebben die vertegenwoordigers? Uh, Egypte is een, uh, is een betrekkelijk... Uh, de bevolking is een betrekkelijk tolerant, uh, tolerante bevolking... die uh, wel gelovig is over het algemeen... maar uh, dat toch zelden in extremisme vertaalt. Helaas is het wel zo geweest dat er afsplitsingen... van de moslimbroederschap zijn geweest. Denk aan de moordenaars van president Sadat. En de terroristen die, uh, die toeristen hebben aangevallen. In Luxor en andere plekken. Die zijn er natuurlijk wel. Ja. Uh, dus dat blijft echt koffiedik kijken maar, maar, voor ons. Dat, ook, ja. dat is niet anders. Het, het is te hopen dat de moslimbroederschap, en er zijn wel wat tekenen op die erop wijzen, dat het zich misschien ontwikkelt in de richting waarin die, die Turkse AK-partij zich heeft ontwikkeld. Hè? Ja, ja. Een, een, een islamitische partij die misschien de samenleving wat meer islamiseert, ja. maar toch nog uh, democratischer. Ja. Caroline, hoe kijkt uh, Iran naar de gebeurtenissen in Egypte en Tunesië? Wat, wat wordt daarover gezegd? Nou, uh, Iran is denk ik uh, toch wel uh, tamelijk bezorgd. En dat zie je ook wel. Uh... Aan de executiegolf die deze maand. Uh, ja, klaar met samen, denk je? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat de enige mogelijke verklaring is. Want dit is echt uh, extreem. Sinds Ahmadinejad aan de macht is gekomen zie je überhaupt wel een stijging in het aantal executies in vergelijking met de, de tijd van Ghatami. Maar dit is wel heel erg bijzonder. En um, ik denk overigens niet dat de kans erg groot is dat het uh, overslaat naar Iran. Nee, maar hij doet dat, die executie, om te laten zien: ik ben hier nog echt de baas, maak je geen illusies. Dat denk ik wel, ja, ja. ja. En verder staat er veel over in de kranten? Ja, er staat zeker veel over in, in, in de kranten. En, uh, maar wat je, wat je ziet is dat de angst onder de Iraanse bevolking uh, nog zodanig groot is. We hebben natuurlijk in 2009 ja. die opstand gehad, hè, die poging tot revolutie. En die is toch uh, heel duidelijk mislukt. En uh, de kans dat de bevolking nu weer een nieuwe poging zal wagen, lijkt mij heel erg klein. Oké. Okay. Nou, over Iran praten wij straks met je door. Maar eerst gaan we het hebben over de banken. Vandaag riepen de Tweede Kamerleden... de Nederlandse bankdirecteuren op het matje... om van ze te horen wat ze hebben geleerd van de financiële crisis. Te weinig, concludeerde commissievoorzitter De Wit... die onderzoek deed naar het bonusbeleid van de banken afgelopen zomer. Ja, we, we zien op dit moment uh, in de financiële sector... dat er bonussen weer uh, in uh, zeg maar grote getalen en in grote bedragen worden uh, uitgekeerd. Wat wij dus nu willen is dat in ieder geval de Kamer, er bovenop zit. Wij vinden dat je dus ook als Kamer uh, heel duidelijk moet zijn en zeggen... dit kan gewoon niet meer wat er gebeurd is. Ja, de Witte wil dus dat de Kamer de vinger aan de pols zou houden... en dat deze vandaag, ik praat erover met Kirjan Wawoe... vandaag heeft u gekeken naar uh, hoe ja. de Kamercommissie aan het praten was... met enkele bestuursvoorzitters van grote banken. Ze werden eigenlijk een klein beetje op het matje geroepen. Ja. Uh, verdeden ze zich een beetje op een overtuigende manier... Nou, wat, wat mij opviel, um, recent zijn er een aantal Engelse en uh, Amerikaanse voorzitters... ook op het matje geroepen en die hebben echt teruggeslagen. Die hebben echt gezegd, uh, willen jullie nu even ophouden om ons het leven zuur te maken? De crisis is voorbij en uh, laat ons met rust. Mm -hmm. Dat was een nieuw geluid, dat hebben we tweeënhalf jaar niet gehoord. Um, de Nederlandse banken hebben dat heel duidelijk niet gedaan. Dus nee. dat was mijn eerste observatie, dat ze niet terugsloegen en zeiden... die hebben u niks mee te maken, um, maar daarnaast heb ik eigenlijk alleen maar gehoord... Laat ons, uh, laat ons ons werk maar doen. Het komt allemaal wel goed. Gaat ja. u maar slapen. En dat uh, hoor ik meneer De Wit zeggen... Is, uh uh, is eigenlijk ook heel merkwaardig en ja. teleurstellend. De vraag was, uh, die vanochtend besproken werd in de Kamer... houden de banken zich aan de ja. codebanken? De codebanken, ja. dat is een, een soort gedragscode... Ja. die de banken zelf bedacht hebben. Ja. Dat, is, dat is inderdaad heel goed om even op te merken... is dat de codebanken is een um, commissie die was ingesteld door de bank... of ja, de minister van Financiën had erom gevraagd... maar daar zaten oud-bankmedewerkers in... Um, en wat je dus krijgt is dat het is een beetje de slager die zijn eigen vlees kleuren, keurt. En vervolgens zegt um, dat het vooral ook niet al te veel om het lijf moet hebben. En als ik misschien even een, een voorbeeld mag geven. Ik heb een, een aanbeveling van de commissie uh, Maas. Want zo heette die commissie bij me. Mm -hmm. um, Mochten er de uh, luisteraars zijn die dit niet begrijpen wat ik ga voorlezen... dan bent u een goed gezelschap, want ik begrijp ook niks U gaat de voorlezen van <lacht> zelf niet begrijpen. Dit, dit is een aanbeveling uh, op het, die gaat over beloningen bij banken. En er staat aanbeveling 2.1... Het totale inkomen van een bankbestuurder dient iets beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector te liggen. Bovendien behoort het totale inkomen in een redelijke verhouding te staan tot het beloningsgebouw binnen de bank. Ja. Oké, okay, dus dat, je moet, dat, dat klinkt zoiets als um, je moet niet te hard rijden en vooral ook voorzichtig. Ja, klinkt wel ja. heel, heel nee, nee, erg goed, goed. Daar kan ten eerste niemand het mee oneens zijn, alleen ja. een, een wat scherpere geest van vragen wat, wat is redelijk, wat is niet hard, wat is... Wat is prudent? Dat soort woorden zie je voorkomen. Mm -hmm. um, dus het moet in een redelijke verhouding staan tot de rest van, van de bank. Overigens, van overige bankleden wordt er niks gezegd. Dus het gaat alleen over de raad van bestuur. Ja. Maar het kern van mijn verhaal is dat, dat eigenlijk die codebanken zelf... al helemaal niks om het lijf hadden. Nee, nou, en, en dan vervolgens blijkt vanochtend dat de Kamerleden uh, grote vragen hebben... bij het naleven van die code. Ja. Dat ook ja. blijkt uit onderzoek uit een tussentijdsreportage... Ja. Uh, dat die banken zich ook daar niet aan houden. Ja. Uh, een deel van de Kamerleden zegt... Uh, uh, we willen gewoon nu dat er wettelijke maatregelen genomen ja. gaan worden. Is ja. dat een terechte conclusie? Dat, dat, deels wat eigenlijk veel interessanter zou zijn... en ik uh, had het er net even met mijn buurman over... die geïnteresseerd is in ethiek. Gover Buijs. daar. die zeggen, zit dat naast me de, de mensen bedoel. niet. Nee. Uh, uh, sorry. Um, de, de vraag is, wat, wat is nou eigenlijk een bank? Wat, wat, ten eerste, waar is het misgegaan in die banksector? En ten tweede, wat willen we nou eigenlijk van banken? Dat is een veel... Bredere, fundamentele vraag. Uh, die op zich de moeite waard is. als je kijkt hoeveel het ons gekost heeft. Het heeft mm -hmm. ons tientallen miljarden euro's gekost. De vraag is: wat, hoe willen we nou eigenlijk. dat onze banken er in de toekomst uitzien? Eigenlijk is dat, een, is dat vraag één. Uh, en leg dan inderdaad. zo nodig regels op. Ja. Ik bedoel, ik ben zelf maar geen... denkt u dat dat nodig is? Dat, dat die banken. Nou, zelf gaan ze het niet doen. Dat is. Dat is bedoel, als je dit soort dingen gaat opschrijven. als uh, dat je een redelijke verhouding. Uh, hoe heet het, re mensen redelijk moet belonen. en niet te veel. Ja, dan, dat, het, is, het spijt me, maar dat, als een, ik, ik geef les aan de Vrije Universiteit... als een eerstejaarsstudent hiermee aan was gekomen... had hij geen voldoende, <lacht> voldoende. gekregen. Nee, maar dit, ja. het, het slaat nergens op. Nee. Dus, uh, maar u zegt dus eigenlijk, uh, wat de banken zelf zeiden vanochtend... nou, geef ons nog wat meer tijd. Ja. Uh, we zijn op de goede weg en ja. we zijn ook hecht wel van goede wil. U ja. zegt eigenlijk nou, dat zou ik me Ze, een ze zijn te van wil. goede wil om, om code uit te voeren... die een nou ja, dus eerstejaars uh, bestuurskunde niet had kunnen schrijven. Dus. Uh, we moeten een veel fundamentelere vraag stellen... hoe willen wij dat ons banklandschap eruit ziet? En hoe maar veel... dat is ook om wel in de orde geweest, is wel... toch? Ja, ja zo, sorry, Govert. Ooit, ooit is wel te sprake geweest met om banken te splitsen... in zeg maar. ja, ja. echt een echte spaarbank... Ja. Ja. En dan daarnaast van de financieel ondernemerschap ja. van spreken, met ja. risico dragen. Ja. Zou je zoiets als een goede mogelijkheid zien? Ja, dat is ten eerste een goede mogelijkheid. Maar goed, dat is, dat is mijn mening. Maar mm -hmm. u, u stelt alweer een stuk zinvollere vraag. Dan die. <laughs> dus in u, deze, ja, maar het is niet, niet om u te complimenteren. Maar dat is wel de kern van de zaak. Van wat, ja. wat willen wij nou van een bank? En Ik kan me zo voorstellen dat je als belastingbetaler zegt... ik, ik wil helemaal niet dat er risico wordt genomen met mijn spaargeld. Ja. Nou, Dat is... Een vraag die je ook als, als Kamer uh, kunt stellen. Maar waarom is dat nooit van de grond gekomen? Want ik herinner me precies wat Govert ja. ook zegt. Wouter Bos heeft daar toen ook over gehad ja. als minister van Financiën. Misschien ja. moeten we ze uit elkaar halen. Waarom ja. is dat niet gebeurd uiteindelijk? Ja, Uiteindelijk, het, het centrale thema denk ik van alle kanten is angst. Dus uh, veel landen zijn bang dat als zij dat als enige doen... dat ze achterlopen nee. bij andere landen. Ja. En veel banken hebben het gevoel van als wij dit als eerste implementeren... dan, dan lopen we achter. Ja. En wat, wat mij opvalt, want ik, ik adviseer ook heel veel banken... op het gebied van beloningen. Dus na aanleiding van mijn boek zijn er heel veel banken geweest... Heb je mij... een boek geschreven over de bonuscultuur? Precies, en die vroegen mij van kunnen we eens achter gesloten deuren praten? En wat mij opvalt is dat ze allemaal, dus alle heren die ik uh, vandaag... Uh, deze ochtend en middag heb gezien, eigenlijk allemaal toegeven... dat er niks veranderd is. Nee. Um, en dan naar buiten toe hebben ze het over de code banken. Uh, we doen ons best en geven ons wat meer tijd. Maar achter gesloten deuren geven ze allemaal toe... Er is feitelijk niks veranderd voor twee, nee. van de wereld voor 2008. Maar dan is zo'n commissie uh, toch ook met hele verkeerde dingen bezig? Ja. Het loopt achter de feiten aan. Ja. Dus die, Maar die commissie is ingesteld door bankmensen zelf. En eigenlijk vind ik dat ook al vreemd. Maar de commissie, er zitten ook kamerleden. Dat zijn, oh, de commissie de Wit. Ja, de commissie, ja, de, commissie ja, de Wit. Dus ja. de mensen die nu die bankdirecteuren ondervragen... Die, die stellen dus eigenlijk de verkeerde vragen, zegt u? Uh, ja, als ze gaan monitoren hoe het, hoe het dus gaat met die uh, codes... die ze zelf hebben ingesteld... dan denk ik niet dat ze de goede vragen nee. stellen. Want. Veel interessanter zou zijn is de discussie die we nu hier even hebben gehad. Wat, wat willen we nou eigenlijk van banken? Maar die de discussie of het draait er waarschijnlijk dan op uit dat er toch wetgeving gaat komen. Omdat ja. nu toch wel blijkt dat die, die banken dat zelf niet doen. Is, ja. dat dan, is dat dan de oplossing of ook eigenlijk niet? Nou, um, de eerste vraag is wat we willen. Dus um, wat, wat wil je van een bank? Vinden wij dat uh, bijvoorbeeld als belastingbetaler dat je moet opdraaien voor de fouten die de sector maakt? De nee, vind, vind ik niet. Nou goed, vindt, vindt je je moet die gewoon die goed op ons passen. Nou, en, en, niet al te veel verdienen, maar wel ja, redelijk beloond worden. En gewoon ja, geen rare dingen noemen met ja, ons maar geld. Het, het interessante is dat juist liberalen en christendemocraten um, daar eigenlijk met u eens zouden moeten zijn. Namelijk, banken moeten hele voorzichtige instellingen zijn. En ze is niet een vrije markt, omdat als het misgaat... dan moeten wij ingrijpen. En dat, um, die discussie, juist van, van rechts, tussen aanhalingstekens... die is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Het, het woord banken komt in de, het regeerakkoord niet één keer voor. En dat is... Opmerkelijk, het is opmerkelijk, ja, de integratie staan. Er zes pagina's over in. Ja. Dus, uh, en hoe nu verder? Want nu heeft de. Dit was een tussentijdse rapportage. Wat, ja. wat gaat er nu verder gebeuren? Nou, de commissie De Wit gaat, uh, gaat verder. Dus die gaan kijken of de maatregelen die uh, tot nu toe zijn genomen, of die voldoende zijn. Um, en ik hoop, dus ik, ik blijf nog hoopvol dat de Tweede Kamer uh, niet alleen blaft, maar ook een keer bijt. En ook een keer zegt: dit is wat wij van jullie eisen en niet alleen vragen. En minister De Jager, wat zegt die? Um, nou, die heeft vanochtend gezegd dat hij uh, zich kritisch opstelt. Dus hij, hij wil wel een stok achter de deur hebben. En laten we hopen dat hij uh, dat, dat ook daadwerkelijk doet als er niks mee gebeurt. Ja. En heeft u daar vertrouwen in? Nou, ik zal hem weer kritisch volgen. <laughs> Oké. Okay. Goed, hartelijk dank, Kilian Wauw. Ja, na het nieuws van half drie gaan we verder praten met uh, Carolien Omidi onder andere. Zij is even terug uit Iran om haar boek te, boek te presenteren. En uh, ze heeft het natuurlijk ook over de executies daar. Met Grovert Buis praten we over ethiek in tijden van chaos. Kilian Wauw, u hoorde hem net, en Ruud Hof zijn er ook. Maar eerst... Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Het is rustig, maar na middernacht is eigenlijk de temperatuur langzaamaan omhoog gegaan. 2. Het is hier net over 9, hè. En uh, ja, het uur is aangebroken. Ranking the news nu op nummer 1. Het leger in Egypte heeft een oproep gedaan om de demonstraties tegen het regime te beëindigen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking the news van vandaag. Onno oh, Duiven Wit, leest het nieuws van half drie. Ambtenaren worden niet uitgesloten. Nu de loononderhandelingen zijn vastgelopen. Minister Donner wil voor de Rijksambtenaren twee jaar lang een loonstop. En dat is voor de bonden onaanvaardbaar. Een ander struikelblok is dat Donner weigert te garanderen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De bonden gaan nu met hun leden overleggen over hun ultimatum en eventuele acties. Op de Rijn bij Mainz wordt momenteel getest of het weer veilig is... om stroomafwaarts langs de gekapzijsde zwavelzuurtanker daar te varen. De uitkomst van de test is van groot belang. Er liggen nu zo'n 450 schepen te wachten om de rivier af te kunnen. Een groot deel daarvan komt uit Nederland. Ook de Britse premier Cameron voert de druk op de Egyptische president Mubarak... om op te stappen op. Hij zei dat de politieke verandering in Egypte nu moet beginnen. Mubarak kondigde gisteravond aan dat hij in september weggaat. En de KVB en Bayern München hebben hun ruzie over de blessure van Arjen Robben bijgelegd. Niet dat ze het eens zijn, ze hebben besloten de kwestie te laten rusten. Oranje speelt op 22 mei volgend jaar een vriendschappelijk duel tegen Bayern in München. En dat is nieuws op dit moment. ANWB, verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Gooi meer en Blarikum, 3 kilometer. De A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarse en Nieuwegijn 2 kilometer. Verstel 7 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. Bij het Nieuwe gein. zijn voorlopig twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Amsterdam richting Den Bosch kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Dan de A7 afsluitdijk richting Groningen. Bij Tjallebert 2 kilometer ligt daar rommel op de weg en er is één rijstrook dicht. De spoorwegen tussen Den Haag en Leiden rijden minder treinen na een aanrijding. De vertraging loopt op tot een uur. Radio 1, dit is de dag. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit Carolien Omidi. Zij is uh, correspondent in Iran en is hier om haar boek te presenteren. Goof het buis. gaan we mee praten over ethiek in van uh, tijden van chaos. Kilian Wawo is er ook, hij is kenner van de bankwereld. En met hem spraken we over uh, de bankiers en de Kamerleden... die vanmorgen met elkaar spraken over de vraag of bankiers hun leven hebben gebeterd. En Ruud Hof volgt, volgt de ontwikkelingen in Egypte en Jemen... en kijkt ondertussen naar CNN waarvan alles gebeurt, Ruud. Ja, zeker. Ik zie toch behoorlijke gevechten groepen mensen die steen uit de grond halen en daarmee naar elkaar gooien. Ik zag net ook uh, mannen op, uh, op paarden rondrijden op het plein... die met stokken op de mensen insloegen. Uh, en ik zag ook dat, uh, dat er ook stevig met stenen gegooid wordt... vlak voor het Egyptische museum. Dat is het, uh, het museum waar de grote oudheden bewaard worden... waaronder het uh, beroemde masker van Toetang Doe daar voorzichtig, Doe daar voorzichtig. Ja. Maar, er staan ook een heleboel militairen bij. Er staan tanks bij, dus ik neem aan dat dat wel goed bewaakt zal worden. Oké. Okay. Maar ik vrees veel meer voor die mensen op de plein zelf eigenlijk. Oh ja. Nou, we blijven het volgen. U kunt reageren thuis via Twitter. En gebruikt u dan de hashtag DIDD of stuur een e-mail naar ditistedag.eo.nl. Carolien Omidi, jij bent gisteren uit Iran aangekomen in Nederland. Hoe reageren Nederlanders als ze horen dat jij in Iran woont? Uh, verbaasd en uh, redelijk negatief. Ja. ja? Ja. Wat zeggen ze? Um, of ik daar wel met bestek eet. Of ik überhaupt in een bed slaap. En? Serieus? Ja, ik doe het allemaal. Ja. Oh, dat dachten we ook wel. ja. Oké, okay, oké. Okay. Dus nee, dat is waar. We geven al een beeld wat, wat wij hebben. We, we hebben een paar fragmenten op een rij gezet over de executies en de Nederlanders die nog op dit moment in Iran gevangen zitten. Vanochtend werd bekend dat de Iraans-Nederlandse Zagabaghami in Iran is opgehangen. Het is een barbaarse daad van dit regime. In Iran. Ik vond het wel verschrikkelijk onverwacht, want de processie zit niet af. En nu ineens is er het bericht dat het uh, vonnis toch ineens uh, is voltrokken. Het aantal executies in het land is de afgelopen maand explosief gestegen. In januari alleen al werden 100 mensen opgehangen of doodgeschoten. Laten de bevolking schrikken om niet te demonstreren. We, we, de Mevrouw Bahrami was een van die vier. Dus nog drie. Nog drie. Ja, het laatste gaat over het feit dat nog drie en waarschijnlijk zelfs vier Nederlandse Iraniërs in Iraanse dodencellen hun executie afwachten. Over die zaak Bahrami, Caroline, wat bewoog Iran om haar te executeren? Um, nou ja, ze, is, ze was veroordeeld omdat zij in het bezit was van drugs en ook in drugs gehandeld zou hebben. Dat is de officiële reden. Het uh, is heel vreemd dat ze nu al geëxecuteerd is, omdat er nog een tweede zaak wachtte. En de tweede zaak hield verband met haar vermeende lidmaatschap van een uh, monarchistische partij. Mm -hmm. En toch heeft, heeft het regime blijkbaar besloten om haar nu al te executeren. <lacht> Gebeurt dat vaker? Um, af en toe hangt het uh, erg af van de mening van de rechter op dat moment... en. Uh, is er wat weinig uh, structuur in te, in te vinden. Hm. Want die kan zeggen, deze rechtszaak is duidelijk genoeg, er komt er nog alleen. maar hier staat de doodstraf al op, dus waarom zouden we daarop wachten? Zoiets, ja, hm. dat kan, dat ja. kan. Maar het is natuurlijk uh, heel erg vreemd, het, uh, het tijdstip. Uh, des te meer omdat, omdat de ambassadeur hier in, uh, in Den Haag, de Iraanse ambassadeur, de dag ervoor nog had gezegd dat de zaak allesbehalve gesloten was. Ja. Heb jij enig idee hoe dat dan kan? Heb je daar vermoedend over speculaties? Nou ja, ik vind, nee, ik, ik weet dat zelf niet. Ik ben er ook heel erg verbaasd over. Maar ik vind juist dat het wel uitgezocht uh, zou moeten worden. Ja. Want uh, wat wel belangrijk is om te weten... Is, dit nou een, uh, een, een, een, een, is er opzet in het spel of is het nou een, een, een kwestie van miscommunicatie... Oh. Dat is ook niet uit te sluiten, zeg jij. Dat is niet uit te nee. sluiten. Jij was redelijk nauw betrokken bij die zaak. Uh, in de zin van dat jij als eerste de familie in Nederland hebt ingelicht. Dat, dat, dat zij de doodstraf uh, zou krijgen? Nou, dat, dat was niet de familie in Nederland. Familie dat was de Nederland. dochter uh, die woont in Karaj, dicht bij Thean. O oh ja, oké. Okay. Uh, hoe was het voor jou om die zaak zo te volgen? Want je hoort natuurlijk vaker van executies. Maar nu was het een zaak die jij... Ja, het was eigenlijk heel vreemd voor mij. Want ik had ochtends uh, op een nieuws site gelezen... dat de dochter de executie had uh, bevestigd. Nou ja, ik wilde dus een reactie van haar hebben. Dus dat is al moeilijk genoeg om haar dan in zo'n toestand te moeten bellen. Uh, maar wat mijn verbazing schetste. Zij nam met een uh, redelijk vrolijke stem de telefoon op. En vroeg, goh, wat belt u voor? En uh, ze wist het dus nog niet op dat moment. Dus jij moest haar vertellen dat ja. haar moeder de doodstap zou ja. krijgen? Ja, dat was heel moeilijk. Ja. Dat, dat, dus in, dat dus al in de media stond dat ze al geëxecuteerd was. Dus ik, ik ben er wel heel voorzichtig in geweest... omdat het op dat moment nog niet bevestigd was, 100%. Dus dat heb ik er wel bij verteld. En toen is zij meteen een advocaat gaan bellen. En toen heb ik haar over een half uur heb ik haar opnieuw gebeld... Maar ja, toen was zij er zodanig aan toe dat ze mij ook niet te woord kon staan. Nee. Toen heb ik met haar man gesproken. Ja, begrijpelijk. Kan jij, want jij werkt als journalist daar. Je schrijft uh, voor Nederlandse kranten, voor, voor alle media bedien je, Kan je daar gewoon je werk doen? Kan ik daar gewoon mijn werk doen? Misschien het woord gewoon is dan niet op mijn plaats. <lacht> nee. Uh, ja, je moet wel enige voorzichtigheid uh, betrachten. Er zijn bijvoorbeeld ook zaken die taboe zijn. Dat, dat geven de autoriteiten duidelijk aan. Hier mag niet over bericht worden. Bijvoorbeeld? Stenigingszaken, bijvoorbeeld. Uh, en, en ook, we hebben heel lang eigenlijk een verbod gehad... om, uh, om uh, te, rap te rapporteren over de protesten na de presidentsverkiezingen. Het hm. is heel lang van kracht geweest. Ja. En uh, goed, uh, je kunt er redelijk je werk doen. Hm. Jij bent ook getrouwd met een Iraanse man. Ja. Uh, je, je bent ook geworteld in die samenleving. Maakt, het, maakt dat dat ook lastig voor jou? Ik kan me voorstellen dat je ook meerdere loyaliteiten hebt misschien. Uh, ik denk wel dat ik misschien iets meer uh, de dingen wat meer in evenwicht zie. Uh, dat je meer gedwongen wordt om, om de, de pros en contras tegen elkaar af te wegen. Uh, en ook bijvoorbeeld het, het politieke standpunt van de Iraanse regering... niet meteen terzijde te, te, te, te schuiven zoals hier vaak gebeurt in het Westen... Mm. en meteen maar belachelijk te maken. Alleen omdat Ahmadinejad het toevallig zegt... Nee, je moet af en toe ook erkennen, goh, uh, hier hebben ze wel een punt. Ja. En ik, ik denk dat ik kritisch ben, maar ook wel, uh, Nou ja, dat ik ook toe, toe kan geven van, goh, hier, hier zitten de Iraanse autoriteiten ja. een keer goed. En dat kan, uh, dat kan toevallig ook. Meneer ja, Precies, daarover een vraag. Want een twee dagen geleden in het journaal was, uh, werd deze zaak behandeld. En toen eigenlijk tussen neus en lippen door werd gezegd... dat, dat zij ook in Nederland ooit gepakt is voor drugsmokkel... Het werd even heel snel tussen neus en lippen doorgezet. Is dat bericht waar? En heeft dat enige. Ver... Kan het misschien uh, waar zijn? Ik ben niet voor uh, de doodstraf, is... begrijp niet verkeerd. Maar is, dat, is die beschuldiging misschien waar? Ik denk dat die beschuldiging uh, waar is. En ik uh, persoonlijk was ook helemaal niet echt overtuigd van haar onschuld. Het viel mij ook heel erg op dat die schuldvraag helemaal niet uh, gesteld ja. werd in het hele mm -hmm. debat. Ja. Alsof dat helemaal geen verschil maakte. Terwijl je toch moet uh, bekijken: van goh, als, de, als dat waar is, die 16 kilo cocaïne. Waar ze ja, eerder voor veroordeeld zou zijn in Nederland. Ja, mm -hmm. hoe, hoe, hoeveel mensen uh, zouden ze daar de dood niet mee in hebben gebracht? Ja. Bijvoorbeeld. Mm. Ik bedoel, dat is ook een ethisch uh, dilemma. Ik kijk nu naar jou. Ja. Ja. Maar, de ethicus heeft het zwaar <lacht> oh, ja. uh, Nou, wat mij, wat mij aan de hele zaak frustreert... is uh, dat er toch wel een enige mate van hypocrisie uh, aan de orde is, denk ik. Maar ja, wij zijn gewoon tegen de doodstraf, Carolien. Waar, ja, waarvoor okay, dan ook. Dat maar, is denk ik de reden waarom we zo reageren. Ja, ik, ben, ik ben ook geen voorstander van de doodstraf. Nee. Uh, laten we daarover heel duidelijk zijn. Maar ik denk uh, wel van als Iran zoiets doet, dan wordt er heel hard geschreeuwd door de minister. En heel ja. emotioneel over gedaan. En als onze bondgenoot Amerika zoiets doet. Dan wordt er niet veel over gezegd. Ja. Maar ik, ik, ik even Heeft u kijken? indruk dat, dat die beschuldigingen waar is, dat die, dat die beschuldigingen waar zijn? Van... Nou ja, ik kan Wat het uh, niet vraag, bewijzen. Nou, vastknopen buis, ja. even vast ja. En dan uh, heb je de indruk dat, dat zo'n proces op zich, als het gaat over die uh, drugsmokkelzaak... dat dat eerlijk verloopt, uh, of zeg je dat? Uh, in het algemeen verlopen niet alle processen in Iran eerlijk. Mm -hmm. Kan jij hier uh, vrij uitspreken trouwens? Kan jij hier zeggen wat je denkt? Of zeg je nou, wat... ik zeg nu gewoon wat ik denk. Mm -hmm. um, uh, mijn mijn uh, gevoel was wel, ook toen ik sprak met de advocaat en de dochter, dat er heel veel discrepanties zaten in hun verhalen. Uh, er kwam opeens een heel raar verhaal voorbij over een voormalige Nederlandse buurvrouw die die drugs in haar huis had uh, gestopt. Het kwam mij heel uh, vaag voor. Daarna werd gezegd dat het verhaal onder dwang uh, was uh, uh, verteld. Uh, in het algemeen, uh, ook over dat vermeende lidmaatschap. De, de, de dochter zei toch weer wat anders dan de advocaat tegen mij daarover... Um, nou, laat ik eerlijk zijn. Ik had niet echt het gevoel van... Goh, deze vrouw is per definitie onschuldig. Laat ik het zo zeggen. Ja. Okay. We, praten, we zijn hier eigenlijk ook om te praten over uh, iets heel anders nog weer. Ja. <laughs> een, nou boek, ja, een boek. er zijn jij, parallellen. Er zijn parallellen. Een boek dat je <laughs> hebt geschreven, De Miniatuurmeesteres. Dat speelt zich niet af in het Iran van nu... maar in het Persië van 1521. Het gaat over een vrouw. Ja. Een vrouw die uh, behoorlijk haar best moet doen... Om, uh, om, om te kunnen doen wat zij wil. Uh, wat, wat, wat wil jij laten zien in dit boek? Um, wat wil ik, ja, dat is altijd zo'n vraag. Wat wil ik la ja, ja, ja, ja, ja. Je, weet, je al weet. weet dat wij er een hele lang hebben. Ja. Um, nou ja, waar het boek eigenlijk over handelt... dat is toch wel uh, ja, de, de grillige grens tussen uh, uh, lotsbestemming en vrije wil. Dat zie je heel duidelijk terug. Dat um, uh, in de geschiedenis, maar nog steeds... Uh, mensen in Iran heel erg hechten aan lotsbestemming. En dat, om even een link weer te leggen naar de zaak van Zara Barami... de dochter zei direct tegen mij... het zal wel haar lotsbestemming zijn geweest. Dus ze hoorden ah ja, dat kan je, dat betekent dus, je moet je dan ook maar neerleggen bij wat er gebeurt. Je hebt daar zelf geen invloed op. Precies, ja. Terwijl de hoofdpersoon uit jouw boek neemt het heft in eigen handen. Precies. Nou, als je dan toch een boodschap wil vinden in het boek... laat het dan die <lacht> boodschap zijn. Dan toch, ja. Um, je schetst ook een beeld van een wereld die wij niet kennen... Uh, want wat jij zelf al zei, mensen denken dat ik in Iran uh, met mijn handen eten en niet in een bed slaap. Ze denken dat het een barbaars en achterklant is. Dit is een ontwikkelde samenleving waar jij over schrijft. Hè, ja. de, de, de, de hoofdpersoon schildert, maakt miniaturen. Ja. Uh, wil je ons ook opvoeden? Nou ja. Ik, ik, ik vind, ik, het is toch ook wel een beetje een, een, een eerbetoon zeg maar, aan de rijke culturele traditie van het land. Want ja, die, die wordt nog wel eens ondergesneeuwd door de gruwelijke verhalen die wij allemaal horen hier. Um, uh, Iran heeft een, een hele, hele rijke culturele geschiedenis. Ook een hele mooie literatuurgeschiedenis. Uh, die je ook in het boek af en toe langs ziet komen. We hebben bijvoorbeeld het boek der koningen. Dat is eigenlijk geschreven door de Persische Homerus. Door Verdoci. Mm -hmm. En um, die miniaturen die werden uh, vaak uh, geïnspireerd... Uh, op, op, op die oude literaire verhalen. En uh, er werden dus handschriften gemaakt. En daar werden dus uh, illustraties bij gemaakt. De miniaturisten. Mm -hmm. om, uh, om die handschriften te verluchten, zeg maar. En... Um, nou ja, dat zijn hele prachtige schilderijtjes eigenlijk. Ja. En uh, ik, ik was er eigenlijk helemaal door gefascineerd geraakt toen ik... Uh uh, in Isfahan was en, en, en met mijn eigen ogen zag uh, hoe die miniatuurschilders aan het werk waren. Mm -hmm. Dat is echt... Uh, en, is, en is het ook een soort contrast voor het dagelijks werk wat je doet? Om, om je in zo'n boek te verdiepen en met zo'n onderwerp bezig ja, te werken? Ja, toch wel. Want ja, met, met, met de artikelen voor de krant, ja, daar wordt de volgende dag de vis weer mee verpakt. <lacht> en uh, ja, ik vind het toch heel mooi om af en toe iets te schrijven wat hopelijk... Wat langer beklijft. Dank je wel. Succes bij het beantwoorden van alle vragen over Iran... die je ongetwijfeld zult krijgen de komende dagen. Jouw boek heet De Miniatuurmeesteres. En de informatie daarover zetten we op de website www.ditsdedag.nu. Dan is nu het moment aangebroken waarop we echt gaan praten met onze <lacht> ethicus. Zijn geest zweeft <lacht> al een beetje door deze studio. Goof het buis, we gaan praten over de vraag of het mogelijk is... dat er in de Arabische wereld islamitische democratieën ontstaan. Eerst maar even waar jij uh, aan moet denken. Althans, nee, laat ik het anders zeggen. We moeten allemaal denken aan 1989, deze dagen. Ja, dat Geldt dat heb... voor jou ook? Ja, zeker, zeker. Je hebt natuurlijk soms van die momenten waarop je, waarop als het ware, de geschiedenis even zich samenbalt in een paar momenten. Uh, de val van de muur is er zo één. Uh, 9-11 is er zo één. Waarvan je ook later weet van, ja, waar, waar was ik toen op dat uh, ogenblik toen dat gebeurde? Uh, en dat lijkt nu ook weer het geval te zijn. Uh, het is natuurlijk toch heel bijzonder... wat er nou door de hele islamitische wereld heen uh, zich, zich nu manifesteert. Uh, ook met alle onzekerheid van, uh, van dien. En het uh, ja, het aardig was natuurlijk wel dat... Of het, het is een van de boeiende dingen dat bijvoorbeeld zo'n 1989... toen uh, had je zo van een paar jaar had je een soort van golf gehad. Zowel in Zuid-Amerika, waar allerlei dictaturen vielen. Uh, Marcos, Filipijnen, uh, nou Filipijnen, ja, het, het Oostblok... Uh, en dat, dat gaf meteen wel aanleiding tot een soort van interpretatie. Uh, Fukuyama was dan de, de, de woordvoerder daarvan. Amerikaanse die dat meteen, filosoof. Amerikaanse filosoof. Dat, dat, die dat meteen de verbeelding greep met het begrip einde van de geschiedenis. Ja, nou, maar hij bedoelde daarmee: het Westen heeft gewonnen. Nou, het ja, communisme viel om. Het, hij bedoelt daarmee. Nou ja, hij daarmee dat inderdaad. Dat, dat bepaalde. als mensen één keer. Uh, aan uh, individuele vrijheid geroken hebben. en zeggen dat dat kan. Uh, dat het dan eigenlijk niet meer goed. een dictatuur zich niet meer goed over kan houden. Die is, ja. die is eigenlijk ten, ten dode opge, opgeschreven. Eigenlijk. En hij zegt dat gaat zich nou op grote schaal voltrekken. Uh, en dat, daaruit blijkt eigenlijk. dat wat we in het Westen ontwikkeld hebben. aan democratie. dat, dat eigenlijk universele betekenis heeft. Maar, ja, maar, maar toen kwam. 9-11. De... En toen bleek er een andere kwam, wereld. Nou ja, die had direct al toen. En daarna kreeg je al een, een, een andere auteur, uh, Huntington, uh, die een boek schreef over de Class of Civilizations. Uh, de en die heeft gezegd: van het, uh, het zou ja. heel goed kunnen zijn dat je dat, dat, dat inderdaad dat helemaal die dat wester, die westerse waarden universeel zijn, maar dat je heel verschillende beschavingen hebt die totaal verschillende waardepatronen hebben. En dat leek bevestigd te worden, zou je kunnen zeggen, in, in 9-11. Dus toen was ineens Huntington was weer de was <laughs> 1-1 voor Huntington, die had toen uh, de score weer uh, bijgehaald. Van, nou ja, kijk maar, het is inderdaad... Uh, de islamitische wereld heeft een totaal ander waarde, uh, waardestelsel dan uh, de westerse. Maar maken wij en, nu dan deze dagen toch twee En nu is het natuurlijk ja. spannend, wordt nou het, word het, word het 2-1 voor uh, Fukuyama. Leeft hij uh, nog eigenlijk? Vroeger ja, leeft nog de oh. hand. nog het, uh, het uh, landen levende verlaten okay. vorig jaar. Maar, dus, die, dus die maakt het niet, het, het er niet meer mee als die uh, onderuit gehaald zou worden. Maar dat is wel heel spannend uh, na na natuurlijk momenteel. Met je, je, kijk, een revolutie is één ding... Wat daarna volgt is natuurlijk iets heel anders. En dat weet je helemaal niet. Maar dus deze, deze hele revolutie zou ook al wel de stelling van Fukuyama kunnen bevestigen. Namelijk als je eenmaal aan democratie aan vrijheid van meningsuiting hebt geroken. Wat ze waarschijnlijk in uh, het Midden-Oosten en andere Oosterse landen gedaan hebben. Dankzij internet en meer van dat soort dingen. Dan is er geen weg terug. Nee, dat zou inderdaad heel goed, heel goed kunnen. Uh, je moet ook aan de andere kant ook constateren... dat, dat, dat, dat uh, het niet zozeer nou, de behoefte aan vrijheid is... maar wel de behoefte aan brood, aan banen, ja, uh, wel, ja? aan perspectief. Dat dat ja. een heel belangrijk element is nu. Uh, en dat is... Dat zou je ook in een, in een, in een discussie die met Foucault, ja, maar ze moeten hebben. Zou je moeten zeggen: van is het inderdaad, kijk, als, als regeringen die basale dingen niet voor elkaar krijgen, dan lopen ze ook enorm. Ja, Rudolf, is ja, het meer een broodopstand het, dan een ideologische opstand? Absoluut. Wat je in Tunesië hebt gezien en, en nu ook in, in Egypte: deze mensen die zijn tegen de prijsverhogingen en die willen een baan hebben. En die, die, die, die jongeren die, die goede opleiding hebben die willen niet hun leven lang taxichauffeur zijn. Maar ik hoor ze of... wel allemaal roepen... wij willen dezelfde vrijheden als jullie hebben. Ja, omdat men uh, op televisie kan zien... hoe het in de Verenigde Staten en in Europa is. En vrijheid wordt geassocieerd met welvaart. Hm. Ik, ik denk niet dat de mensen die we nu op televisie op het Tahrirplein zien... Dat dat mensen zijn die per se verkiezingen willen en op de VVD willen stemmen. <lacht> maar dat maar weer de VVD? <lacht> ik zeg maar iets. Ja. Nou, een liberale partij. Dus ik <lacht> maar maar, ja. maar ja. het kan best zijn dat dat in het verlengde daarvan zit. Maar in eerste instantie is deze onrust ook ontstaan uit sociale onvrede. Ja, want in China gaat het economisch goed. Daar zal het niet zo snel gebeuren? Dat nou, weet ik niet. Nou, ja. daar is natuurlijk ook in 1989, was ook een van die elementen. Uh, hè, waar is het toen, toen uh, hard, hard neergeslagen door het uh, leger in de tijd. Um, en um, ja, ik denk dat het wel, kijk, als zodra je wel boven een bepaald niveau komt van... Um, van welvaart, dat juist dan die vraag naar vrijheid wel delen heel erg gaat, gaat, gaat, gaat, gaat spelen. Dat is dus dat in Iran, in Iran, dat is in Iran in het geval ja, waarin ja, niet de het honger het is. Het is allemaal heel he? herkenbaar. Ja. Maar ook, ook daar zie je een hoge werkloosheid. Ook uh, daar zie je recentelijk dat de staatssubsidies zijn opgeheven, vrijwel. En dat de mensen het steeds moeilijker krijgen, uh, economisch gezien. Hmm. Maar dus, dat is dan niet slim, als je het, overeind, als je het systeem overeind wil houden. Vanuit de dictator bekeken. Dan moet je ze ja, juist kijk, een beetje rond die broodvraag moeten blijven cirkelen. Want als het nou, gaat, dan is het Er wordt wel enige maken. compensatie geboden in de vorm van een soort uitkering. Maar die is toch redelijk beperkt en dekt, dekt die gestegen kosten niet. Nee. En nee, je hebt wel als wil je echt naar een democratie toe gaan, dan heb je eigenlijk toch wel. Ja, meerdere vereisten zou je kunnen, zou je kunnen zeggen. Dus uh, dat, dat er vaak wordt gezegd... er moet een soort van middenklasse zijn die... ja, je, als je even naar Iran verwijst... naar het idee van ja, het, zal wel, het, het, het zal wel Gods wil zijn of een lotsbestemming. Mensen moeten een beetje het idee hebben... dat ze hun eigen leven willen vormgeven en kunnen vormgeven bijvoorbeeld. En dat is doorgaans is dat in een, in een middenklasse het geval. Dat mensen zeggen, nou, hard werken en dat heeft zin. Uh, en dan wil je ook vrijheid hebben. Uh, dus dat zal, kan, kan een van de, een van de vereisten voor een, een democratie zijn. En een ander belangrijk vereist is ook dat je een beetje voorbij kijkt... Dat bijvoorbeeld in Afrika is een heel groot probleem... aan, aan, aan allerlei uh, clan-structuren. Uh, Als die heel erg sterk zijn... is een democratie ook heel moeilijk. Want dan is het altijd een kwestie van de ene clan... die eigenlijk dan toch de macht wil hebben over, ja. over de andere... en dan niet zozeer een soort van gezamenlijkheid ontstaat. Ik heb gisteren met, met, met een student uit Egypte gesproken... die zegt van ja, eigenlijk zijn we daar op de, in, dat, in dat opzicht... gewoon ook niet toe aan, aan, aan democratie. Dat nee. is voor ons een heel... het is een heel lastig... Uh, Stelsel worden. Uh, je hebt in Algerije gehad, dat, er, uh, dat het uh, met een democratische verkiezing. En dan is het, het kan ofwel de clan zijn ofwel, ofwel de godsdienst, zou je kunnen zeggen. En daar werd de, de de de de een en moslimpartij. Daar, werd, daar heel... werd een radicale moslimpartij. En toen heeft het. Dan was, het, dan was het, dan zou ik ook erg benieuwd naar zijn hoe het in, in Egypte is. Of het leger, uh, ja, op, net, net als in Turkije, op de hand van het seculiere is. Dat was natuurlijk in, in Algerije werd gezegd: van nou, dit is een verkeerde uitkomst van een democratisch proces ja. afgelopen. En, uh, ja. ja wat ik, ik, ik werd gisteren getroffen door een beeld, ik geloof in het journaal... daar was een mevrouw, die was uh, volledig bedekt, alleen haar ogen zagen we... en die riep, wij willen geen islamitische regering, wij willen gerechtigheid. Mm -hmm. Toen dacht ik, als ze dat nou eens allemaal gaan zeggen, dan zijn we er wel uit. Nou, dan heb je ook weer heel erg de vraag van, wat is nou eigenlijk gerechtigheid? Ja, oké, okay, maar het ging haar niet om uh, haar godsdienst, het ging haar om een eerlijke samenleving. Ja, ja. ja. Is, is dat denkbaar, dat dat gaat lukken? Nou, kijk, het, uh, we hebben er in, in, het, in het, uh, zeg maar het, het hartland van de islam... is daar natuurlijk heel weinig ervaring mee. Hè, maar is als, als zodanig, even die vraag die je aan het begin stelde... Uh, uh, de islamitische democratie. Zijn, zijn er zeker zijn er voorbeelden van de democratieën van landen waar een grote islamitische meerderheid, waar een redelijk functionerende democratie is. Ja, en de vraag is en, of het dan of het in Egypte ook kan. En dat, en, en, en, en, en dat is de vraag, dat zal misschien, ja, deels zal daar in religie een bepaalde rol kunnen spelen, die overigens nog wel eens heel positief zou kunnen zijn. Hè? In de zin van, je hebt natuurlijk toch het idee van gelijkwaardigheid van mensen, dat zit ook in de, in de islam uh, heel sterk, dat is ook een basisidee van, van uh, democratie. Um, maar je moet het, ook, het moet ook geleerd worden, het moet ontwikkeld worden. Ja. En dat kan soms heen en weer gaan. In Turkije is je dat het echt heen en weer gegaan is. Uh, met het leger die af en toe weer een rol speelt. En langzamerhand wordt het een ja, opvoedingsproces dat dan plaatsvindt. Ja. Goed, we gaan uh, de dichter bij de dag. Die hebben we vandaag ook. Vrouwje van de Ploeg, Goedemiddag. Goedemiddag. Vrouwkje, heb je een gedicht over democratie? Uh, ja, dat wordt zit erin. <laughs> Oké, okay, we gaan naar je luisteren. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Angst. In Egypte is de, dag nog jong, is de dag nog lang. Op het plein komen mensen van zes kanten samen. De jonge generatie kent de andere mogelijkheden. Doorbreekt de angstbarrière. Wij achter internet en televisie wachten af. Zien een man een steen oprapen. En nog een, en nog een. Stabiliteit of democratie. In een ander land executeert men door. Maakt geen illusies. De angst hangt nog diep in de bevolking. Zaken sluiten voor ze behandeld zijn. En wij, weer achter internet, kijken naar de banken. Slapen er slecht van, snappen de teksten niet, de cijfers niet. Want ook bij banken is het centrale thema angst. Laat de bankiers tussen de jongeren op het plein staan en zien hoe je de angstbarrière doorbreekt. Dank je wel, van der Ploeg. Ja, meneer Wauwoe, ik zag u instemmend kijken. Ja, ik, ik, ik ben nogal visueel ingesteld. Dus ik zie al een paar uh, bankiers tussen, uh, <laughs> uh, op het ergens op het, uh, op het uh, mm -hmm. plein of het Binnenhof staan. Het lijkt me wel mooi Oké, okay. Dank aan uh, Carolien Omidi, Govert-Buis, Kilian Wauwoe en Ruudhof... voor jullie uh, bijdrage aan dit programma. We gaan uh, plaatsmaken voor het nieuws van drie uur. Tot zo!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 de het laatste nieuws. Mubarak denkt dat het zijn recht is om te blijven zitten. Nee, dat is niet hem recht. Dat is ons recht. Verslaggevers ter plaatse. We mogen er niet langs van de mannen op de tank. Feiten en emoties. Die klote vindt, die moet gewoon oprotten nou. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Orderly transition must be meaningful. En het moet beginnen now. Alle ins en outs. We are he. We are he. Het is afgelopen. Afgelopen. We zijn moe. Het is voorin. Het is kaart. Het is People are president. People are president. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Binnenkort ontvangt u de stempas voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart. Of misschien heeft u hem al...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 Of kijken ze je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2 euromunt munt Dan heb je geluk, want de oplagen van deze